8 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Ook KLM past zijn vluchtschema naar China aan. Vanaf morgen vliegt KLM voorlopig niet meer naar Chengdu en Hangzhou... en vanaf vrijdag niet meer naar Xiamen. Het aantal vluchten naar Shanghai wordt beperkt. Als reden noemt KLM dat het aantal boekingen... vanwege het coronavirus fors terugloopt... Verder neemt KLM maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het personeel krijgt bijvoorbeeld mondkapjes. British Airways en Lufthansa vliegen voorlopig helemaal niet meer op China. Net als Austrian Airlines en Swiss, twee dochterbedrijven van Lufthansa. Met overgrote meerderheid is het Europees Parlement akkoord gegaan met de Brexit. 621 Europarlementariërs stemden voor, 49 tegen. Alle Nederlandse Europarlementariërs stemden voor. Er is veel moeite gedaan om een Brexit zonder verdere afspraken te voorkomen en dat is nu gelukt. Na de stemming was er gejuich van de Brexit Party van Nigel Farage. En veel parlementsleden zongen Old Lang Sign, een lied dat de Britten traditioneel zingen bij de jaarwisseling.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 Tijdens het recente Amerikaans-Iraanse conflict vlogen sommige luchtvaartmaatschappijen wel en andere niet boven Iran. En de KLM vliegt nu bijvoorbeeld boven Irak, terwijl Air France dat niet doet, terwijl de bedrijven deel uitmaken van hetzelfde moederbedrijf. Een deel van de Kamer vindt dat de veiligheid van het luchtruim een publieke taak moet zijn. Het weer, het wordt eerst droger, maar later volgt in het noorden weer wat regen. Minima rond de 6 graden. Morgen meest bewolkt, vooral later in het zuiden af en toe regen. En een graad of 9. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. Er staan momenteel geen files.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 Welkom Marije je zit Simmer. Zo je... Nou Ja, je moet er zo over nadenken. <laughs> Volgens mij moet je dat toch nee, wel Nee, Ik denk dat er een aantal woorden tussen staan. Dus ik dacht, wat bedoel ik daarmee? Ik heb mijn bijnaam gegeven. Ja. <laughs> okay. um, en zij heeft deze week uh, weer voor een gast gezorgd. En ik mag het weer hebben over mijn favoriete <laughs> onderwerp. Althans, een prachtig initiatief. die voortgekomen is uit schuldenproblematiek. en aangeschoven als gast is. Dus ook zangeres en initiatiefneemster van <laughs> Prakki eten oh uh, voorzandwoord Kimmy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 Ja, domme hij heeft gelijk. Hij bloggen, <laughs> ja, ja. En dan, dan, dan, kijk, als iemand gelijk heeft en het wordt niet persoonlijk, maar het gaat op, om onwaardig. inhoud, dan vind ik het niet... Ja. Kijk, zoals wat je heel veel op internet ziet, en zeker uh, uh, op Twitter, daarom bijvoorbeeld bij mijn, mijn blogding, mensen kunnen reageren. Maar ik moet eerst zien, ik moet eerst zelf... ik ja, quote, filteren. ik filteren. Ik, ik, ik zal best negatieve uh, filteren. Ja.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 Ik vind het echt zelf verschrikkelijk als een commentaar op. Maar ja, sinds ik dat volg, ja... Ik, maar het is ook een beetje leed van mij als het bij anderen... Ook doen? Nou, het is niet... Ja, het, ik schaam er echt voor. Mm -hmm. Maar uh, ja, die zijn echt... Uh, maar ook met muziek, want Eminem dropte laatst uh, allemaal... Een op nieuw YouTube. album, ja. Yeah. Maar als je dan ook die commentaren... Vooral met een van die liedjes die over Las Vegas ging, over die shooting... Dat je echt mensen <laughs> niet uh, zien die het niet, niet begrijpen en dan pas later doorhebben...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 dus, ja, dus het, is, het, is, het, is, het is ook niet alleen voor mensen die uh, weinig <laughs> geld hebben. Het nee. is ook voor mensen die bijvoorbeeld...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 Het, het blijft een dorp. Ja. En er, ja. wordt, er, weet je, er kan heel veel gepraat worden in Zandvoort. Weet je wel? En je krijgt al snel van: oh, nou, kijk. die reageert op Prakki. Ja, maar, weet je wel. Mm. Zo. En, ik, en daar, ik, ik snap dat mensen daar geen zin in hebben. En, en ze mogen mij ten of. alle tijde gewoon privé benaderen.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 daar zijn er ontzettend veel uh, dingen zoals wat ik doe. er ja, is dat veel komt, meer. Er zijn ook maar heel veel. Komt mensen ook die omdat hebben de gemeenschappen, die zijn wel. Uh, want je hebt de, de wijken die relatief de klein de zijn en heel goed kom, zijn uh, met het elkaar. Ja, maar ja. Het, dat zijn wel mini dorpjes Net zoals ja. wat mijn straat ja. is: mijn straat, uh, die ik hier heb, is niet veel anders dan mijn straat daar. Ik ken ook iedereen uit mijn straat nu. Ja. Daar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 Uh, wat niet wil werken. 70% wil ook gewoon echt ja, keihard werken. Echt werken en, ja. en, want je wordt ook ongelukkig als je niet werkt. Maar ik denk dat er een te verschuiving is, ook met die schuldsanering. Hè? Want uh, toen ik daar in 2012 in zag je, echt, je zag echt een verschil in de mensen die er kwamen. Ja. Als ik daar bij de gemeente was, dan zag je echt, in het begin ja, was het wel echt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 In Haarlem staat die winkel gewoon. Ja. Dus heel veel producten die gewoon kunnen blijven staan, blijven daar staan. Er wordt al een even gekeken, moet dit niet nu inmiddels echt weggegooid worden. Maar voor de rest uh, de groentes, uh, die worden daar gewoon aangevuld. Maar zijn ja. het allemaal spullen die van de supermarkt komen? Of, of hoe zit dat? Het? het is uh, supermarkten, restaurants, uh, net wat, wat mensen uh, inleveren, Albert maar, Heijn. Loet maar het er is mee. allemaal ingeleverd. Het is allemaal ingeleverd. Oh ja, want ik heb met Amsterdam uh, Voedselbank gewerkt en mm -hmm. die uh, kocht namelijk wel in. Nee, dat doen zij ook. Zij kopen ook wel wat in, maar niet veel. Ja, dus bijna alles heet. is... Uh, bijna, uh, de eieren worden bijvoorbeeld altijd ingekocht. Nee, ik, ze stonden laatst hier te verzamelen. Dan was het ging om boterkaas en eieren. <lacht> bij de Albert Heijn stonden dus ze... Dat kan. <lacht> dus ik weet niet... <lacht> dan zit oh, maar... ik nu jouw eieren toch te eten. Ah, nou. Nou, dat mag. Het gaat er veel meer om de, de, de, ze, bij de voedselbank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 Ik, ik had wel weken geld, maar ik, ik had nergens recht op. Nee, maar dat, dat, dat zijn oude tijden. Hè? Tegenwoordig nou, is dit op, op, op, zo vastgesteld. Dat toen ook wel, hoor. Maar, Tegenwoordig eh. is het vastgesteld dat je als je vijf, eh, 325 euro per week... of per maand nou, te besteden hebt... Per week. Uh. <laughs> <Ja>. Zo, <woehoe>. <laughs> <laughs> per maand te besteden hebt, dan heb je... Uh, of minder, dan heb je recht op voedselbank. Alles wat je erboven zit...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 Ik ben er nog steeds, ik ben er nog steeds voor je Je weet het, de merken je zit Want ik wil alleen jou, ja, ik wil alleen jou ja, Ik wil alleen jou, ik wil alleen jou, zien. ik wil alleen jou, ik wil alleen jou,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 Ik ben er nog steeds, ik ben er nog steeds voor Ik weet dat ik met mij ben Want ik wil alleen jou zien Ik wil alleen jou Ik wil alleen jou Ik wil alleen jou zien Ik wil alleen jou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 Presentator is Bastiaan Toreendt. Ja, dames en heren, daar zijn we weer terug in de studio... voor nog een paar minuutjes. Ik drukte op dat verkeerde knopje, het moest het bumpertje zijn... en was het opeens een jingeltje. Um, maar goed, uh, we hebben het over uh, Prakje voor Zandvoort... met de oprichtster daarvan. Um, wat was je eigen verwachting in het begin...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 uh, ook weer van Eddy van Hotel de Kust. Die zegt dan ook van, nou weet je, ik de mensen die het nodig hebben, doe er lekker wat wc-papier bij, doe er wat uh, douche gel en alles bij. Ja. En dat, daar ben ik zo blij om. Want dat zijn de dingen die mensen vergeten. Ik heb uh, laatst mocht ik in Haarlem, mocht ik, uh, heb ik een rondje gemaakt. En er waren mensen, nou, ik ga mijn kasten leeghalen. Maar er was ook iemand die zei van uh, die had allemaal schoonmaakmiddel gehaald. Die had bleek gehaald. Die had wasmiddel gehaald. Weet je wel, ja. echt van die producten die eigenlijk gewoon heel prijzig zijn. En waar. Je kan er niet op besparen, maar sommige mensen moeten erop besparen. Ja, klopt. Weet je, en dat soort dingen, dat zijn wel de dingen waar ik. Uh, ja, dat kan nou ja, ik. Ja, en je leer ik. Heel veel mensen die leren ook trucjes. Dat je bijvoorbeeld, uh, uh, als je je. Nou ja, mijn wc maak ik dan één keer in de week schoon met een. met bleek. Ja. En de rest van de tijd met schoonmaker zijn. Dat ja. is net zo desinfecterend, ja. maar. Ja. Het is een heel veel, stuk goedkoper. Veel goedkoper. soda kan je ook gebruiken. soda kan je ja, kopen. Dus al dat soort, dat soort trucjes leren. Maar je in wordt principe heel is het natuurlijk wel... Daar moet, nooit, daar, moet nooit, ja, daar moet je niet op willen besparen. Nee. En net zoiets als gisteren heeft een vriend van mij... die wilde een donatie doen. Die heeft twee uh, grote tassen boodschappen beschikbaar gesteld... En die, dat boodschap gaan we zelf doen. En daar doen we ook uh, wasmiddel in. Oh, Weet ja. je wel, er komen wat ja. versproducten in. Er komt vlees in. Er komen aardappels en groenten in. Er komt fruit in. Want dat zijn ook de dingen. Dat probeer ik ook bij de mensen waar ik eten bezorg. Doe ik er vaak een appeltje ik en een zietje Ik moet je helaas erbij. onderbreken, want we moeten even eruit ja. voor het nieuws. Maar zometeen mag je vertellen wat er nog meer in zit. Ja. Dus uh, tot zometeen. Via de kabel op 104.5.